Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een passagiersvliegtuig dat vannacht van de radar verdween... is waarschijnlijk in de Middellandse Zee gestort. Dat zeggen de Egyptische luchtvaartautoriteiten. De Airbus A320 was gisteravond, iets na 11 uur... vertrokken vanuit Parijs en was op weg naar Cairo. Kort nadat het toestel het Egyptische luchtruim was binnengevlogen... verdween het van de radar. Op dat moment sloeg de luchtverkeersleiding alarm. Aan boord waren 66 mensen, onder wie 10 bemanningsleden. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Op de Middellandse Zee is het Egyptische leger een zoekactie gestart. In de gevangenis in het Noord-Hollandse Zwaag heeft brand gewoed. Het vuur ontstond in een van de cellen. De gedetineerde uit die cel is naar het ziekenhuis gebracht. 22 andere gevangenen hebben rook ingeademd. Een deel van het complex is ontruimd. De gedetineerden zijn opgevangen in een sporthal op het gevangenisterrein. In de gevangenis van Zwaag is plaats voor ruim 300 gedetineerden. De veiligheid van biologische geneesmiddelen en goedkopere nagemaakte varianten wordt in de toekomst beter gecontroleerd. Minister Schippers wil een nationaal systeem opzetten om de bijwerkingen van dat soort geneesmiddelen goed in de gaten te houden. Biologische geneesmiddelen zijn in opkomst en helpen tegen onder meer reuma en chronische darmontstekingen. Wel is er een verhoogd risico op infectie en overgevoeligheid. In Arnhem zijn vannacht twee auto's zwaar beschadigd geraakt bij branden. De auto's stonden bij elkaar in de wijk Presikhaaf. De politie denkt dat de branden zijn aangestoken. De laatste tijd zijn er relatief veel autobranden. Sinds begin maart lag het aantal meldingen 30% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het weer in het zuiden valt er eerst nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Vanmiddag kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 19 graden. Morgen ook af en toe regen bij 18 graden. En zaterdag dan wordt het maximaal 23 graden.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 Jij geeft en proeverijen. Dat lijkt me altijd leuk, ja, maar goed. Dan hebben we tweede uur en dan komt gert Bluis praten... over de nieuwe inwoners van de Spalier. Die komen volgende Die komen volgende Ik ja. zie al heel veel activiteiten ja. daar, dus er uh, gaat wat gebeuren. Ja, daarna komt uh, Remo de Biasi, dat is de derde architect... die dus het, een ontwerp heeft gemaakt van het uh, Watertorenplein. En gaat ons vertellen over ja, hoe de stand uh, van zaken in zijn ontwerp En als laatste uh, komt Ton Ariezen praten over jazz behind the beach... En andere evenementen die komen in Zandvoort. Want binnenkort uh, gebeurt er van alles. Binnengevlogen komt nu Peter Tromp. Uh, ik weet niet of dat ik mag zeggen waarom hij een beetje laat is. Ja, ja. Maar het? er is iets bijzonders gebeurd. Peter is namelijk opa geworden. En uh, ja. voor de eerste keer. Van harte is gefeliciteerd. Altijd heel bijzonder. Gefeliciteerd dank, Peter. Dank, dank, dank, dank. Je glimt ook van oor ja. tot oor. Ja, ja. ja. ja dat, dat Slecht geslapen. Ja. Van de nervositeit. Ja, precies. Ja, geeft en is het een, een, een klein zoon? Of... Klein zoon. Oh, wat 42, leuk. 150 gram. Goedemorgen. Kijk. Een joekel oh. dus. Dus er was een bevorming van een uurtje of 30 zo bij zo. elkaar. Alle macht. Is dat je dochter? Of... Mijn dochter, ja. Je dochter. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Nou, ja. nogmaals gefeliciteerd. Ja. En, uh... Dus we hebben daar een zandvot erbij. Goed zo, heel <laughs> mooi. Dat is altijd goed. De tweeling die komt. De tweeling komt, ja. ja. Morgen.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 Jij zei in de aankondiging dat het een tweeling was. Dat weet niet ik niet zo. precies zeker. Ik dacht het niet. Okay. Maar goed, dat dan maakt, dan niet uit. Niet uit. Nee, nee. maakt niet uit. Ze spelen uh, uh, werken van uh, Beethoven, Rossini, voor de pauze Schubert. Ook voor de pauze, na de pauze uh, Rachmaninoff. En het Versalius van Piet Sverts. Piet Sverts is een uh, uh, jonge uh, componist.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 12 maanden in het jaar, 365 dagen in het jaar gelijk is. Ja. En uh, we hebben de Marsel. En dat is een groot verschil met de Agathekerk. Waar de kachel alleen aangaat als er een mis is. Of als er een uitgaat. Of een trouwerij is. concert is. Kan ook eigenlijk niet anders hebben. Het nee. is anders veel te kort. Maar die protestantse kerk is wat kleiner. Ja. Die heeft zijverwarming. Geen vloerverwarming, maar zijverwarming. En die hebben een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 En, uh, uh, en jullie ook de piano ook, de vleugel ook, dus ja. ook ja. en de vleugelen. Dus wij ook. De akoestiek is natuurlijk ontzettend uh, ja. goed hè. Ja. Ook, uh, en ook kaart. voor dit soort concerten. Maar wij zijn gezegend in Slandvo met twee prachtige ja. gebouwen waar uh, fantastische uitvoeringen gegeven kunnen worden. En dat is niet alleen uh, een concert van morgen. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld uh, afgelopen december het kerstconcert gehad in de andere kerk met de Prima Maastricht Staar. Ja. Nou ja, dan waren jullie ook in een concertzaal. Ja, dat is echt waar.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 12 juni, een week mij eerder. Mij ook beter. en Nou, kijk eens aan, dat komt helemaal goed uit. <laughs> Ik heb de cabrio-tour op zondag. Ja, ja. Nou, kijk ja, eens aan. En uh, dat is een, uh, <laughs> ook weer een fantastische herpening. Uh, ja. En uh, laten we eerlijk wezen, van, uh, we zijn in staat met z'n allen, of dat nou Stichting Classic Concert is, of dat nou pop is of iets anders is. Uh, Jazz Sandvoort, uh, Ton Ariezen met z'n als een ja, uh, ook. fantastisch. Komt fantastisch ja. Ja. Uh, Theo Wilbers, die hier komt ja. We zijn eigenlijk in staat de laatste jaren om van april tot en met september. Prachtig. aan voor het te houden. Nou, ja, daar zijn we met zonder goed in. Daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. ja. Ben ik heel blij mee. ja. ja. mag je ook trots op ja. zijn denk ik. Ja, al ja. Wel. zeker trots op zijn. ja. ja. ja. ja. En uh, is uh, volgende maand de laatste weer in de serie? Ja, voordeel? nou ja, in zover de laatste. Ja, gaan, ja, juli en augustus uh, uh, niks, stoppen he? we. En ja. dan beginnen we in september, beginnen we weer tot en met uh, december. Ja. En uh, uh, ook niet onvermeld uh, 29 oktober. De Carmina Boran. Ja. Oh, ja? De grote productie in de Agatenkerk. Ik zou zeggen, die gaat naar de grote kerk. Hè, want dat en, uh, is maar dat is niet mis, want we hebben hier ook een aantal jaren geleden onder leiding van de Voice Company Robert Bakker. Dat is een. Uh, projectkoor, hebben wij de Missa Criolla gehad van Ramirez. Ja. Prachtige Argentijnse mis. Dat hebben we nu als grote productie in ene. Dus voor de pauze de Missa Creola. Er wordt het podium aangebouwd, omgebouwd, orkest erbij, uh, uh, zangers erbij. Na de pauze de Camina Burana. Ja. Dat is ook bijzonder. Fantastische productie. Ja. Uh, de entree daarvan is 20 euro. 29 oktober. En uh, dat wordt een happening. Ja, ja.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 Oké. Okay. En uh, wat we in december nu doen is het uh, kerstconcert laten verzorgen. Ik dacht toch het Kennedy Jeugdorkest. Oh. Heel iets anders. Hele, ja, ja. En dat is de kracht van deze stichting. We zijn uh, uh, in continuïteit, in kwaliteit, maar ook in uh, verschillende concerten geven. Ja. Ja. Dat ja. is het leuke alle, ervan. Alle, alles, eigenlijk alle ja. soorten, is, alle muziek. Soorten. Uh, ja. Ja, ja, heel... Het moet wel klassiek zijn, zeker klassiek. Oké, okay, ja, dat wel. Jazz laten ja. we aan mensen over die er echt verstand van hebben. Ja. En andere <laughs> muziek laten we aan Tonarische over. Die ja, dat ja, is ook heel goed. Zo is het. Ja. Nou, nog even.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 Ja. Dus lekker, we gaan een mooi concert lekker, geven hoor, een in de warme kerk. Warm lekker. kerk. Lekker. kun je je daarop warm maken. Zo, is het. Zo is het. En de gezelligheid. Dank je wel voor je komst. Heel graag gedaan. En nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, Dank je.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 Op de hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou. Om we moeten gaan. Kijk in de ogen. Zie de cellen. volgende gast, Erwin Hilbers. Want de...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 Om te reserveren, dat want het kan, is wel he? leuk ja. dat je met z'n vieren ja. bij elkaar zit dan. Dus je is, maakt ja. grote tafels, hè? Dus nou kijk, ja. er zijn 250 kaarten ja. en er staan 250 stoelen.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 Want uh, de, de eerstvolgende die, die nu belt uh, naar mijn telefoonnummer... Die, uh, die krijgt een flesje wijn. Oh, behalve, behalve Ben oh, Ja, ja Ben die belt altijd. Ben die zit nu uh, zit voor ook... de radio en die denkt... hè, Fredrik, nou gaat die fles wijn me voorbij. Want die belde vorig jaar Hij heel erg snel. Ja. Maar goed, mijn telefoonnummer... <laughs> jammer Ben. Mijn telefoonnummer 06 28 29 27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 Op zes uur mis je de soep, maar. Nee, je mist niks. Je mist niks. Nee, Kijk, kom je om zes uur en, en we zijn al bezig. Iedereen krijgt een kop soep. Dat is ook de moeite waard om, om die soep te nemen. Ja, ja. Wat nee, is de vissoep? De wereldberoemde vissoep van Pieterkeur. Die, uh, oh, ja. die staat de hele dag daarvoor in de keuken. Dus uh, en dat is een, een hele goede, goed gevulde soep. Uh, iedereen de kopsoep? Daarna gaan we lekker door met uh, de bekende mot Kabeljauw, ja. die uh, net aan of net niet uh, op het bord past met, uh, met de Hij Ziet er altijd prachtig uit. Ja, het is het ziet altijd er een mooie motor uit. Ja, zeker. En dat, uh, dat, dat wordt verzorgd door, uh, door Jaap Kroon ja. en die. Uh, nou, Heb die kan je een, het een minimum best. aantal mensen nodig? Nou. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Er zijn kosten. En, en er komt een punt waarop je zegt... Van, kan het wel, kan het niet. Maar daar, daar heb ik het eerste jaar heel erg van zorg over gemaakt. Tot bleek dat de kaarten gewoon heel snel uitverkocht waren. Die dus dat, uh, die 250... Maar die... het is max 250, hè? Ja, ja. Je kan niet meer kwijt, want het plein is, nou, klein, is kan niet groot genoeg. Uh, dan, dan moet je meer tafels en stoelen huren. Ja. Uh, maar goed, dan moet je bij die fontein gaan zitten. Maar ik vind ja, uh, dit, uh, is dit is een ja, succes. Nou, dit is wel gezellig. Hè? En... Uh, het moet ook te doen zijn. Het moet leuk Ga je zijn. dit ook uitzetten bij bijvoorbeeld het VVV... en uh, de, ja. de lokale uh, ja. bed and breakfast en al die hotels? Uh, die uh, krijgen allemaal een berichtje. Dat nou, uh, lijkt namelijk voor toeristen ook hartstikke leuk... Ja. om daar gewoon tussen aan ja, te schuiven. Absoluut. Want, absoluut. Je, je maakt kennis met de mensen uit het dorp... en, en ook, je proeft ook de sfeer van, van het dorp. Ja. Nou, ja. Die is eigenlijk altijd goed. Dus. Ja, en het is, voor de toeristen is het zeker leuk. Uh, de Wurf die, die helpt met uitserveren en die staan natuurlijk in kledij... Ja. Ja. En het is natuurlijk een het prachtig gezicht. Ja. Ja. Uh, Jaap neemt zijn ouderwetse viskar. Uh, ja. Die zet hij altijd midden in het plein neer. Ja. Het ziet er gewoon altijd ja. heel gezellig ja. uit. Ja. Ja. Ja. Maar goed, soep vooraf. Uh, dan krijg je vis. Daar zit een aardappelsalade bij. Er zit wat salade zit erbij. Er zit wat rauwkost, wat rauwkost. Er zit wat sausjes mm -hmm. erbij. Okay. Ja. En iedereen die krijgt een uh, consumptie. En dat zit allemaal uh, de, in de prijs inbegrepen. En de prijs is? Dat is 13,50. 13 Net als, uh, Dat is de, de afgelopen de... drie jaar. Ja hoor, ja. Nou, dat is toch een keurig prijs. Ja, dachten we ook <laughs> voor zo'n maaltijd. Dachten we, ook, dachten we ja, zei ook. Ja, met alles erop en eraan. En gaat er ook nog wat gezongen worden? Want uh, dat nou is ja, iedereen mij het ook staat natuurlijk gekeurd. vrij om uh, om <laughs> een leuk liedje te, te zingen, hè? De, de, Ja, natuurlijk. Rob van het wapen die heeft een, een prachtige geluidsinstallatie met een microfoon. Dus ik wil best met microfoon. Ja, want de microfoon, de, uh, het de, de nieuwe het nieuwe koor van ja, het wapen. Wellicht dat die uh, nog nog, nog oh,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 Dat is, dat is duidelijk. Ja, daar, dat is ook zo'n plek waar iedereen gewoon je weet. Ligt er ook, ja, ligt dus dat, maar dat is ja. toch voor alles. Of je nou voor de ja. wandelvierdaags of, of de seniorenbingo, ja. iedereen gaat naar de Bruna. Maar, ja. Nog even terug naar de naam hè, van ja. het uh, hele gebeuren, Theo Hilbers. Ja. Dus, uh, was, uh, dat was mijn vader. Dat was je vader ja. inderdaad. Uh, die is daarmee begonnen ooit? Die is uh, in 1970 uh, daarmee begonnen. En dat was toen een, een, een wat andere opzet dan nu. He, toen stonden er, wat ik me ervan herinner, stonden er dan, uh, wat viskarren. Die uh, dan gewoon van alles en nog wat hadden. En iedereen liep met zijn bordje er langs om, uh, om op te scheppen. was oh, een soort buffet -idee. En dan, dan stonden er uh, gewoon hele lange tafels. En, en iedereen die schepte op en die ging lekker zitten. En nu hebben we gewoon een vast menu natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, dat heeft hij van, uh, van 1970 tot 1986 gedaan.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 het was heerlijk, echt ja. geweldig. Ja. En dan krijg je achteraf, nou was lekker, maar uh, wel jammer dat we die vis op niet hadden. Oh, ja, dus, ja, ja, ja. En ja, vraagt elk jaar, zullen we eens wat anders doen? Uh, ja. hè, je moet veranderen, je moet verbeteren. Maar ja, wat valt wat? hier aan ja. te verbeteren? Ja, dit is He, dus gewoon de beste, uh, ja, ja. beste maaltijd die er is, ja. toch? Nou ja, dat, dat is ook inderdaad waar. waar dus daar veranderen waar? we gewoon helemaal niks aan. Nee, never change a winning team. Nee, Zo is precies, ja, precies. Dus succes moet je in de, nou, team. Ja, dat heb de winning team. Ik heb nog geen telefoon gehad, nee. Uh, ja, ja, mijn nummer 06-28-29-27-94. En de eerste die belt, die uh, heeft een fles wijn verdiend uh, voor bij de vis. Nou. nou vis moet zwemmen. Daar kan het best dat iedereen die luistert... Uh, dus geen een, dan krijg je niet één consumptie, maar dan krijg je gewoon een fles wijn. Dan ja. krijg je ja. Een, ja. Krijg ja. een fles ja. wijn. Ja. Lijkt ja. me. En je had ook een uh, e-mailadres, een e hè? Ja, ja, dat is misschien uh, ook wel handig. Ik zal het even spellen. Dat is F-A-M-Hilbert.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 Ja, ik heb net... Uh... Nou, dan had ik je toch een andere gegeven, hoor. Want kaart nummer 1 is voor mijn moeder. En kaart nummer 2 voor mijn schoonmoeder. Ik geef elk jaar mijn moederdag uh, de eerste twee kaarten. Dan had je toch weer pech. Oh, ja, had je, nou, had je had ja. mooi pech. Uh, ja. <laughs> dat is traditie. Dat is traditie. Ja, nee, ja en dat, ja, dat, dat houdt is lekker wel bijzonder. In. Ja, inderdaad. Ja, ook, ja. Uh, ja, dat is leuk.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 Survive. Dit was trouwens Zeger Evans met 2525. Dus is nog een Binnengerend, komt net. Christie, gans de goede morgen, Christie. Was het ingewikkeld om te komen? Nee hoor. <laughs> nou, het geeft Wint niet. De tegen, het is zaterdag ook. Ja. Het is koud, hè? Het is koud. Het is koud. O, het is koud. Goed, nou welkom. Dank je uh, Christy, jij gaat ons uh, vertellen over de wijncursus en de wijnproeverijen. Of proeverijen moet ik zeggen. Het is niet alleen maar wijn die je proeft, maar ook andere dingen. Ook andere dingen. Die jij, uh, die jij organiseert. Ja. Vertel.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 Uh, bijna spijscursussen. De eerste is een, uh, een roséproeverij. Dat is een avond waarbij je van alles leert. Of een middag moet ik zeggen: een zondagmiddag, 29 mei.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 Het... Wijn aan Zee, daar heb je toch ook een... Ja, Wijn aan Zee is mijn bedrijf. Dat is jouw ja. bedrijf, oké. Okay. Ja. Ja. En daar doe je het ook, uh, hou je het ja. ook weer eens. Ja. Okay. En zo, uh, ja, nu hebben we dan een voorjaarsproeverij. Of een roséproeverij, omdat het voorjaar is. Dat ja. vind ik wel een leuk uh, thema. Ja. Het komt weer terug, hè, rosé. Het ja. was ja. even een komt beetje weggezakt. Ja, ja. Merk zo, het is net als sherry. Iets ja. wat heel erg uh, oudbollig klinkt. Ja, ja, ja. En een uh, slecht imago heeft. Maar ja, ja. toch weer langzaam heel erg opricht. Ja. Rieslingwijnen is ook zo'n ja, voorbeeld. Die zijn, oh ja, dat die zijn idee, ook... Ja. Ja, gek he, dat, dat, uh, dat zo'n bepaalde wijn dan een soort stoffige imago ja. Ja, ja. krijgt. Ja. En dat valt dan ook weer weg. En dan komt dat weer terug. Hoe kan dat? Hoe, hoe komt dat? Dat, dat? Ja, dat heeft toch alles met het imago te maken. En ja, Nederlands en Duitsland heeft natuurlijk ook een tijdje... van buiten. Iets uh, van buitenaf, ook, uh, maar ook wijn, wijnrescenten die uh, ja, ook heel, heel negatief waren over Duitse wijn... en dan op een gegeven moment dachten van, oeh, eigenlijk toch wel lekker. Ja. En als die eenmaal iets positiefs zeggen, dan denk ik, nou, ga ik toch nog een keer proberen. Ja. En dan ja, kom je er gewoon achter dat ze ja. fantastische ja. wijnen maken. Ja. Ik, ik kan me herinneren dat mijn moeder dus een sherry-liefhebber was... En, uh, ja, misschien dat, dat wij als kinderen dan ook wel dachten van, nou weet je, mijn moeder drinkt sherry, dat, dat, dat ga ik niet drinken. Weet je? De Omdat sherry dat... dieet hebben we natuurlijk ook gehad, <laughs> heeft ja, ook geniet ja, ja. bijgedragen. Nee. Maar op zich is dat niet ja. slecht, ja. sherry? Nee, nee zeker niet. Ik ben een zoete kou. We ik vond de gewone sherry erg wrang uh, zeg maar. Ja. En, maar de, de cream sherry, die vond ja. ik verrukkelijk. Ja. Dat is ja. hartstikke slecht. De calorieën vliegen om je oren met die cream sherry. Ik word er ook heel droog. Van. Ja, het is ook best wel pittig hoor. Ja. Die, uh, het klimaat speelt natuurlijk ook een rol. Door ja. de opwarming van de aarde. Je ja, ja, merkt ja. het overal. Dus Duitse wijnen, ja, Duitsland is natuurlijk een redelijk noordelijk wijnland. Ja. Ja. Maar waar nu toch ja, door de opwarming steeds mooiere wijnen vandaan ja. komen. Ook ja. Nederland komt aan de beurt. Ja. Er komen nee, steeds nee, meer nee. goede wijnen uit N Nederland, Nederland ja. ook. Ja. Ja. Ja. leuk. En het komt gewoon omdat het wat warmer is. Het ja. groeiseizoen ja. wat ja. langer is. Ja. En, zeg en Christy, ben jij sommelier?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 worden die sommeliers dan gepusht ge, ge door een, een, een huismerk of door een nee merkwijn? Nee, nee, absoluut niet. Nee, meestal kopen ze ook zelf in voor een restaurant. Mm. Dus Ze kopen gewoon van de verschillende streken mm -hmm. uh, wijnen in. En ja, elke streek heeft eerst een aparte uh, druiven en een ja. uh, ja, apart terroir. En ja. dat proef je gewoon in de wijnen. En dan gaan zij zoeken welke gerechten daarbij uh, horen. Ja, ja. En een goede sommelier die kan echt uh, een gerecht hebben en een wijn hebben. En dan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 Dus het ja, is, uh, want hoe ja. kom je nu aan, aan die wijnen? die uh, wat Een deel haal ik heeft. zelf. Ja, een deel dan haal dan ik zelf. zelf uh, ja, en ik werk ook uit. met collega-finologen ja. die uh, je ja. wijnen hebben. En dan voor zo'n proefavond uh, ja, ja. haal je bij elkaar wat vandaan. Dan krijg je een mooi, uh, ja, mooi geheel. Ja. Ja. En hoe doe je dat met die gerechten dan daarbij? Kook ja. je dat zelf? Ja, meestal doe je dat wel. Thuis, nou, Of dat thuis of daar? Ja, dat vind ik zelf gewoon heel erg leuk om te doen en te zoeken. En, uh, ja. en zijn ja, dat kleine gerechten? Kleine gerechten, kleine hapjes. Borrelhapjes, zeg maar eigenlijk. en het is meer om even aan.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 Daar een hapje van nam en je nam daar dan een slokje van die wijn werd dat je dacht: ja. wow. Ja, als je het goed doet, heb je echt 1 en 1 is 3. Dan is het gewoon echt het is knap, ja, ja. Heft ja. elkaar op. Ja. Dat is echt maar dat is open. wat jij dus ook ja. leert? Ja. ja. In je, in je, in je in opleiding? In de finologe is het meer op de wijn. Minder op de, er zit wel een onderdeel, hoofdstuk wijn en spijs bij. Maar niet zo uitgebreid. Finoloog is echt uh, alleen maar zeker ja. de wijn. Hoe lang ja. duurt dat, zo'n opleiding? Ja. Een jaar. Oké. Okay. Ja, dat is wel een heel intensief jaar hoor. Je gaat alle wijnlanden langs. En uh, ja, okay. Okay. En dan kun je alle druiverassen. Ja. Je kan ook in een restaurant dan gewoon finoloog uh, ja. zijn. Zeg maar, ja. Uh, ja. Goed. Ja. Maar je begint dus met uh, de, de rosé. De rosé ja. en, en wat komt daarna? Is daarna Ik jaar heb jaar nog gaan? een, uh, een basiscurs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 Ja, een wijnbar uitgraven in het zand. En daar vuur en fakkels bij. En dan gaan we rosé troeven oh ja, dat, ja, dat, ja, ja. Dat, was, dat was een van de winnende concepten, toch? Of nou, dat we dat hebben wel is... veel aandacht gehad. Maar we hebben niet nee, gewonnen helaas. Nee, nee, maar het nee. is een van de, zeg ik. Omdat ja. het in ieder geval uh, wordt gedaan. Ja, het nee, wordt zeker het gedaan. Het wordt zo ja. meegedaan. Ja. Ja. En het wordt heel... Ja, we hebben het wordt aangemaakt op Facebook. En het wordt zo ontzettend veel gedeeld. En ook buiten wordt En dat vind ik wel heel leuk. leuk dat je echt reacties ja. krijgt van het Almelo ja. Ja, en, en zo. Van, heen, oh, daar gaan we heen. Ja, dat, vind ik ja, dat, heel ja, erg dat is toch ook heel ja. leuk. Ja. Als je dat kunt combineren met een weekend uh, zandvoort, dan ja. is dat toch ja. geweldig? Ja. Ja. Ik heb vorig jaar uh, meegedaan met het, uh, het culinair rondje het dorp. Uh, dat vond ik heel bijzonder. Uh, wat ik alleen wel lastig vond, was uh, uh, de hoeveelheid wijn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 Ja, als je hem een keer wat minder lekker vindt, moet je ook gewoon durven zeggen: oh, Ik drink hem niet op. Nee, Weet je, nee, natuurlijk. nee maar goed, dat, dat is, ja, dus. is lastig maar, ja. ja, maar meestal is het wel lekker. Ja, <laughs> maar doe en als, je als het dat goed is, past ja. het ook bij het gerecht. ja Dat ja, was ja, natuurlijk ja, met ja. het rondje strand ook zo. Ja, ja. Ja, en ja, dat, dat, dat waren nogal wat restaurants waar je naartoe ja, ging. Nou, kon acht. ik niet. Ja. Maar ik zag wel mensen die dus bij ja, de achtste waren en die toch al heel wat gedronken hadden. En die toch wel een beetje moe hadden. En als je dan vanaf het naastrand nou, terug moet lopen over het zand ja. met acht glazen wijn ja. en je achter je kiezen. Ja, dan oh, moet je toch maar even een kopje koffie tussendoor ja, op de ja, glazen ja, ja. En, en op die, bij die proeverijen, we hebben het nu over die hoeveelheid wijn, krijg je dan kleine beetjes te ja, proeven? Ja, Want je dan kan beetjes, je niet steeds een ja. groot nee. glas drinken. En ik zit nee, nee, ook altijd spuugemmers neer. Oh, dan kan je het uit. Sommige dat laat ik aan iedereen zelf over. Maar in principe zijn het gewoon kleine beetjes om net over de geur en de smaak te proeven en te herkennen. Ja, meestal krijg je dan ook iets van te happen, een stukje, ja, een stukje brood of zo. Ja, weer. Ja. En ik serveer ook ja, steeds hapjes tussendoor. Okay. Dus dat, uh, nou, eh, nou, eh, is en als het goed, goed is, ja. hebben mensen wel gegeten. Want het is s avonds, weet je. Dus okay. dan is het ook niet uh, met een rondje culinair. Het ja. is natuurlijk ja, om twaalf uur s middags dan ja. heeft nog niemand gegeten. Nee, en dan begin je ja, dus ja. al met wijn. Het ja. dus is best ja, pittig ja. hoor. Dat je niet zo'n wijn ging bent. Maar wel leuk. Noem nog even een keer je website. Wijn aan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 voor de horeca bijvoorbeeld. Oh, Als okay. men ja. een horecabedrijf een nieuwe wijnkaart heeft. En ze ja mijn personeel weet nog niks van die wijnen. Nou, dan oh, ga is. ik met het personeel die wijnkaart uh, doornemen. Ja, dat zijn ja. wel hele leuke dat dingen leuk. om te doen. Ja. Ja. Nou, bijzonder, hè? Heel allemaal. bijzonder. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog culinaire Zandvoort. Ja. Die hebben we ja. dit jaar ja. voor het eerst een wijnbar ook. Oh, en die gaan ja, dat, wij bij ja, dus ja, mannen. Ja. Ja. Ja. Want daar hebben we dus die wijnproeverij gehad van culinaire Zandvoort. Hè? Ja. Dat, uh, ja. Om te bepalen welke wijn er bij de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 op De kaart te zetten ja. daar. Ja, want er komt natuurlijk wel. al wat ja. volk uh, ja. naartoe. Dus ja. uh, nou, hartstikke goed. Leuke nou. dingen allemaal. Ja. He? Ik zeg uh, dankjewel voor je komst. Ja. En uh, heel veel succes. Dankjewel. En uh, we gaan zeker meer we van je zitten Natuurlijk je zien, ook op Facebook en, en Twitter en Instagram. Want uh, daar doe ik wel heel veel mee. Bijna aan zee. Ja, ja, ja. bijna ja. ja. zie ja. ik op Facebook regelmatig ja, dat voorbij ja. Ja. komen. Ja. Ook met, met, met, dat is toch de ja. makkelijkste manier om te communiceren. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel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 van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in even dicht.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 Komt vanzelf weer voor elkaar Laat Laat laat me, laat me Laat me Laat me Ik heb het altijd zo gedaan Ik ben gelukkig Niet verankerd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 Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.